Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De man van 22 uit Zevenbergen, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de terreurdreiging eerder deze week in Rotterdam, blijft langer vastzitten en gaat vandaag naar de rechtercommissaris. Niet om te worden voorgeleid, maar om te toetsen of zijn aanhouding rechtmatig was. Die toetsing is volgens het OM een tussenstap. Een voorgeleiding is uitgebreider, waarbij de precieze verdenking aan de orde komt. Dat kan nu nog niet, omdat het onderzoek nog bezig is. In Denemarken is de verdenking tegen duikbootbouwer Peter Madsen uitgebreid. Hij zit vast vanwege de dood van journaliste Kim Wal. Madsen wordt verdacht van dood door nalatigheid en nu ook van lijkschennis. Kim Wal verdween op 11 augustus na een tocht op Madsens duikboot. Deze week werd haar romp teruggevonden aan de Deense kust. Haar hoofd, armen en benen waren afgehakt en de romp was verzwaard met metaal. De maatregelen op Schiphol om het groeiend aantal passagiers te verwerken... drukken de winst. In het eerste halfjaar daalde de winst van Schiphol met 3 vergeleken met een jaar eerder. Voor een deel komt dat ook door de kortingen die luchtvaartmaatschappijen kregen. Het aantal passagiers groeide met ruim 8,5 tot 32,2 miljoen. Zeker 14 Russische bouwvakkers zijn omgekomen... nadat de bus waarin ze zaten in zee was gestort. De bus reed in de zuidelijke regio Krasnodar van een pier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 Het weer in de loop van de dag meer bewolking. In het zuiden later mogelijk ook een regen- of onweersbui. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen weer zomers warm, 23 tot 27 graden. Daarbij vrij veel bewolking met kans op wat regen. Zondag droog en meer zon, maar minder warm. Dit was het NOS. De CFM: ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Praten met uh, Henny Rukkers en die presenteert Zandvoort Lunch sport. Het sportprogramma van ZFM Zandvoort elke vrijdag om 12 uur met nu. Ja, wat nu? Om te beginnen <laughs> zeggen dat ook Ron Perenboom hier is en dat wist Ruud Jansen natuurlijk niet. Maar nee. die, die presenteert gewoon lekker mee. En we hebben een, een gast, een heel bijzondere gast. Huh? Ik nou ja, bijzonder. Dat vind jij. Maar waarom eigenlijk, Henny? Gerard de Graaf is het. Die uh, is, ja, vroeger was het een, een voetbalman. Hij was bij HFC uh, zo'n beetje degene die de hele jeugd organiseerde. Maar uh, HFC en Gerard de Graaf gaat niet meer zo goed samen. Want Gerard is een cricketkoning geworden. En daar gaan we het ook over hebben. Ja, en het, het ja, Bijna afgelopen. Hè? Cricket is verdreven natuurlijk bij HFC. Hè? Dus dat speelt ook een beetje mee. Mooi, maar... Gerard. Morgen heren, morgen ja, bon, morgen ja. middag moet ik eigenlijk zeggen. Ja, morgen, middag, morgen, he, bon, dat, dat moeten we even gaan aan winnen. wennen. Ja, ja, Die heb we hebben we he. natuurlijk het hele vorige jaar in de ochtend gepresenteerd. En nu zitten we hier zomaar rond lunchtijd. Nou, dat is ook wel eens dat anders. Gezellig, toch? Ja, vind en, ik ook. En, en weet je wie, wie er achter de knoppen staat? Ja. Wie er dan de knoppen gaat. <laughs> nou, <laughs> dat hopen we niet. Dat hopen we niet. Nee, Charl is er natuurlijk ook weer. daar voor onze technicus, die is weer aanwezig. Gelukkig maar, Charl, leuk dat je er ook weer bent. Nou, wederzijds, dankjewel. dank ja. je wel. Ik heb uh, de, de sportkrant van het AD voor mijn neus liggen. En die begint met de dramatische start van het seizoen: is compleet voor Ajax, dat in mei finalist was, maar nu al uit de Europa League ligt. Ik heb een hele fles whisky opgezopen. Ik heb nog hoofdpijn ervan. Oh, ja. Maar Gerard de Graaf was blij. Ja. Nou heb je <laughs> in je introductie heb je me al uh, te veel ingegeven door uh, mijn rol bij de HFC-jeugd iets groter te maken dan die was. Uh, mijn uh, aversie tegen HFC nu, die er echt niet is hoor... Uh, ook al iets groter te maken dan die was. En nu al mijn Ajax-haat... Um, Waarvan sommige mensen zeggen dat hij er is ook een beetje op te blazen. Ik, uh, ik nou, moet zeggen dat ik wel wat gegniffeld heb gisteren. Ja, zie je dat uh, bedoel Maar ik. Ik, ik weet hoe het voelt. Ik weet hoe het als uh, Europa Cup houder in de eerste ronde uitgeschakeld wordt. He, door het niet te geoekd aard uit uh, Roemenië in uh, 19, uh, wat was het? 1971. Dus uh, uh, ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik afgelopen de, deze afgelopen opbouw wel prachtig vind. Uh, Ajax begon vorig seizoen natuurlijk onder Peter Bos ook niet sterk. Uh, uh, na vier weken dachten we ook... gaat hij de kerst halen. Uh, na vijf weken dachten we... gaat hij het volgende weekend nog halen. Maar hij bouwde, bouwde... en aan het eind van het jaar stonden ze heel goed... En toen was het opeens weer Hosanna en Ajax was weer de koning van Europa. Zeker, en maar het was, vind... het was wel te laat, dat was punt één. Yeah. Maar goed, um, uh, u begrijpt het wel luisteren. het is een Feyenoorder, Gerard. En uh, die zit hier nou, tegenover twee Ajax-ieden. Yeah. Uh, yeah. uh, yeah. Het is dat hij uh, working voetbal doet bij HFC, want anders had hij hier nooit mogen zitten natuurlijk. Yeah. Want, maar ja, aan de andere kant, cricket is natuurlijk wel waar, het is de king of sport. Yeah. En daar moeten we maar eens over praten. Nou, dat, dat... lijkt me hartstikke leuk. Yeah. Want voor mij, uh, we hebben het wel eens eerder gememoreerd in deze, uh, een van deze uitzendingen is het abracadabra. Dus uh, ik vind het leuk om daar eens over te praten... en te brainstormen met jou, Gerard. Want uh, ja, het is een sport die, die wellicht in Nederland... Uh, steeds kleiner wordt ook, hè, denk ik. Uh, uh, laten we zo zeggen, hij groeit niet. Nee, nee, nee nou, niet precies. echt. Ik denk dat uh, de uh, stand van het, het aantal totaal aantal kickerspelers in Nederland... Uh, al, al een jaar of 20, 25, rond de vijf... 5.500, 6.000 mensen uh, bivakkeert en dat komt uh, voornamelijk door een influx van, van buitenlandse spelers, mensen met Pakistanse en Indiaanse achtergrond, mensen die als expert naar Nederland komen en daar komen spelen. En de, de, de uh, hoe zal ik het zeggen, de, de uh, gekke Nederlanders die ooit het spelletje mooi vonden, dat worden ze eigenlijk steeds minder. Ja. dat is wel zo. Kijk, het is wel een familiesport. Dus nou ja, ik ben uh, daarom benieuwd, en daar nou, ja. moeten we het straks maar eens over hebben... Hoe, uh, wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn om dat cricket weer te laten groeien in ons land. Laten we Gaan we het straks over. Ja, laten we He? het eerste blokje uh, afsluiten met het goede nieuws. Ja. Want Lieke Martens, gisteren ja. met Ronaldo als de beste speelster. Ja, geweldig. Ja dat, ja, dat is natuurlijk top als je daar gewoon naast staat. En, uh, dat ja. staat op de voorpagina van de Telegraaf met een schitterende foto... en die mooie prijs die ze won. Ja, leuk. Nou, felicitaties van onze kant. Zo Cheryl, wat heb je als muziekluister? Ja, ik heb veel meegemaakt in de vakantie. Onder meer hier boven de studio gevlogen met een klein vliegtuigje. Daar heb jij net de resultaten van gezien. Mooi. Dat houd ik nog even geheim voor de mensen van, van ZFM. Maar uh, uh, uh, ja, ik heb ook uh, meegemaakt dat mijn buurman... Uh, alle uitslagende Toto uh, goed voorspelde. En die zit nu in Afrika. Quiet conversation She's coming in 12.30 flights. The moonlit wings reflect The stars that guide me toward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 Watertorensport, daar luistert je naar. Nou. En we zitten een mutje, we zitten een mutje. Dus ik, we gaan heel snel weer naar onze presentatoren. Charles, het heet geen Watertoren sport meer, hè? Het heet... Uh... Het Watertorensport uh, uh, nee. Lunch. Zandvoort uh. FM Lunch oh, okay. Sport, Ja, Ja, ja, ja Zandvoort ja, goed. FM Lunch ja, Sport, ik, uh... dat is het woord. Okay. Trouwens, we hebben in, uh, in Zandvoort, we hebben het er al vaker over gehad... heel veel talent onder de jeugd, hè? Ja. En zo is bijvoorbeeld uh, Melissa Boyden, die is dubbel... Kampioen van Nederland geworden in de groep onder 14. Uh, zowel in het dubbelspel als in het enkelspel pakten ze de titel. Maar wat, weet je wat ze ook deed van de zomer? Ze won uh, in de categorie 2 tennis Europa toernooi in Pescara, Italië. En daar won ze ook zowel in de singles als in de dubbel. Leuk. Dat is een talentje hoor, daar gaan we van horen. Onthoud die naam, Melissa Boyden. Gast vandaag we gaan in we doen. ons uh, programma, Gerard de Graaf. En jij kent hem goed. Waarom? Nou, ik, ik, in zoverre goed. Ik, uh, wij zijn allebei uh, voetballers. Hè? Walking voetballers. Uh -huh. En daar uh, hebben we elkaar leren kennen. Uh, dat is iedere woensdag en vrijdagmorgen op het terrein van HFC. En daar komen wat, uh, ja hoe zou ik het zeggen, pensionado's, werklozen en uh, renteniers bij elkaar. Die dan uh, gezellig met elkaar een uurtje gaan uh, voetballen. Ja, en we moeten zeggen, het is niet... niet, al, het is niet... Puur walking voetbal. Nee. Als jij zegt maar op, op YouTube... Uh, walking voetbal filmpjes opzoekt... dan zie je... Uh, uh vaak nog oudere mannen dan wij, nog moeilijker bewegen en een beetje stilstaan en een beetje elkaar de bal uh, toespelen. Bij nee, ons nee. wordt er nog wel echt gevoetbald. Nee, we zijn huh? wel aan het voetballen. We ja. rennen ook nog wel, hè, voor zover ja. het uh, lichaam er toe er een en, paar die en, rennen, uh, hè? Nou ja, ja, kijk, er zijn er een paar <laughs> bij die ook nog actief voetballen nu ja. zelfs. Hè. Dus uh, ja, het is een beetje een mix en we noemen het walking voetbal, maar we nou. spelen gewoon op een klein veldje. Maar ja, we schoppen elkaar niet en Nee, en precies. We duwen elkaar niet. Maar ja. nou, iedereen, iedereen is welkom, hè? Ook mensen uit Zandvoort. Nee, zeker. Absoluut. Absoluut. Ja. Het is gewoon openbaar en Kom gezellig langs. Van 10 tot 11 iedere woensdag en vrijdag. Maar goed, eh, Gerard, ja, daar zit je dan. Ik wil eens even jouw wonderlijke eh, opleidingscarrière met je doornemen. Want je hebt een cv gestuurd. En wat zien we dan? Je bent naar het Atheneum in Breda geweest... Daarna heb je drie jaar de KMA bezocht, de Koninklijke Militaire Academie. Wat, wat, wilde je, wat was jouw idee daarachter? Wat wilde je? Nou, de, de, de KMA haalt zijn. Hè, dus de Koninklijke Militaire Academie is de, de, de beroepsofficiersopleiding van uh, landmacht en luchtmacht. De marine uh -huh. heeft zijn eigen opleiding in Den Helder. Uh, uh, die haalt zijn uh, uh, leerlingen, zullen we maar zeggen, uit, uit drie grote groepen. Uh, uh, kinderen van militairen, uh, kinderen uit de buurt van Breda... en uh, jongens en ook meisjes. Want ik was in mijn jaar dat ik daar begon, 79... was het, geloof ik het tweede jaar dat er meisjes aan de KMA les, les kregen. Um, en, en, en de echte gemotiveerden, zullen we maar zeggen. De mm -hmm. mensen die, die uh, niet een familieband of een, een, een regionale band nee, met die uh, opleiding hebben. En wat was uh, je was uh, Ik was, ja, ik was, uh, ik was zoon van twee, mijn, uh, mijn moeders vader was artillerieofficier en mijn vader was luchtmachtofficier. Had geen KMA gedaan, maar ik kwam dus wel uit een militair nest. Okay. En omdat mijn vader uh, uh, hoofdselectie van de luchtmacht was. Uh, en in de toelatingscommissie van de KMA zat. Uh, woonden wij in Breda, want hij werkte op de vliegbasis schilderijen, daar vlak naast. En ik heb dus mijn, uh, mijn middelbare school. Ik ben ooit geboren in Nijmegen. Ik heb in Lisse gewoond. Maar mijn, mijn vormende jaren heb ik in Breda doorgebracht. Dus dat was een, het is een heerlijke stad om. Uh, om je vormende jaren door te brengen, zeg maar. Nee. Maar wat was je idee ja. met die camera? Wat wilde je ik wilde, gaan doen daar? Ik wilde camera. snel gepiloot ja, worden. Ja, ja. Ja. En um, toen ik 17 was, uh, was dat eigenlijk meteen afgelopen. Omdat ik uh, in de klas merkte dat ik het allemaal niet meer zo goed zag. En naar de oogarts moest en een bril uh, kreeg. Oh, ja. En in die tijd was een bril was gewoon meteen dat klaar. Kon niet, ja. uh, ik wilde toch uh, kijken of ik, uh, of ik iets kon doen. Binnen de militaire organisatie. Uh, ik heb het eerste jaar uh, bij de luchtmacht gezeten. Uh, in het luchtmacht hockey aftal gespeeld. Dat was heel erg leuk om te doen. Uh, ben, maar ben na een jaar geswitcht naar de uh, cavalerie. Want daar zaten alle andere uh, zoals ik zeggen, kakkers die uh, op de KMA zaten. En die hokkieden. Uh, de cavalerie vond ik wel een prachtig wapen. Heerlijk, tanksrijen, klooien, weet ik het. Dus ik heb de reserve officieropleiding in Amersfoort gedaan, ligt ik 85. Kijk, blij. Okay. Dat was ons motto. Uh, uh, toen kwam ik terug op de KMA, Nog een half jaar wat gesukkeld. En gedacht van nee, dit, dit, dit, is, dit is het toch niet. niet. Nee. Uh, en zij dachten kennelijk, dat is het ook niet. Want toen ik zei van mag ik weg? Zei ze, ja, jij mag Graag. weg. Graag. Ja, nou, daarna ja. ben je rechten en politieke wetenschappen ja. gaan studeren in Leiden. Acht jaar maar liefst. Ja, ik heb eerst, ja dat moet je natuurlijk goed doen. Hè. Dan ja, da, da, da, da, <lacht> moet dat snap je wat ik. Tijd ja. ja. ik, uh, nee, ik heb eerst nog een jaar. Ik was te laat met aanmelding in Leiden. Dus ik heb eerst nog een jaar gewerkt in Den Haag. Bij de, bij, bij, bij een, ergens op een kantoor eerst en daarna bij de VVD. Jaar 82 waren er drie verkiezingen. Uh, en de VVD had heel veel mensen nodig. Ik was lid van de VVD, dus ik kreeg in het VVD-blad... een advertentie te zien. Van de... En ik moest dat wat tijd volmaken. En ik wilde mijn ouders niet te veel lastig vallen... door in Breda weer op mijn kamertje te gaan zitten. Dus uh, ik heb daar toen gewerkt. Toen ben ik naar Leider gegaan, lid geworden van het koor. Uh, en dat was heel erg gezellig en leuk. Uh, en zo gezellig en zo leuk dat... Uh, ja, precies. Dat het... Uh, dat ik mijn, mijn, uh, zeg mijn zelfdiscipline niet groot genoeg was om een studies af te maken. Dus, uh, Want ondanks ja. uh, het feit dat je er acht jaar over deed, je hebt het niet afgemaakt. Nee, ik heb ze allebei niet afgemaakt. Dus het nee. KMA niet en dit ook niet. Nee, ook niet. Het nee, ateneem nee, nee, gelukkig wel. Nee. Ja. Um, dan je, maar, je, hij is wel en, een en aardige heb, fan door geworden hoor. Uh, uh, en ik uh, heb ja. een verkeersdiploma rond. Pas. <laughs> ja, en, <laughs> en je, veter, je veterstrikdiploma waarschijnlijk ook. En zwemdiploma Oké, okay. heel goed. Hey, en maar dan mis ik vier jaar, want in 1994 zie ik wel een volgende cv-notitie uh, staan. Maar uh, van 1990, toen je stopte bij, uh, in Leiden, tot 1994 ben je gaan werken. Door. Ja, ben ik gaan werken in ja, Amsterdam. Ja. Uh, ik ben in Amsterdam getrokken met de, de Sjees, zoals dat in Leiden zeggen. Hè, als je gesjeesd bent als student, dan, uh, dan verdwijn je en dan uh, zien ze je nooit meer terug. Ja. Uh, mij zien ze natuurlijk wel terug op reunistenavonden en dat soort dingen. Want, uh, dat is uh, de gezelligheid. Ja, ja, ja. Koorlid blijf je voor, <lacht> dat ben je in principe voor de rest van je leven. Dat is een soort beroepsdeformatie, daar komen we niet meer onder uit. Deformatie is het niet uh, hoor. <lacht> <lacht> ja. En, uh, nee, ik heb in Amsterdam wat uh, lekker ja. uh, rondgesurkeld, uh, in de haven gewerkt, uh, lekker een beetje gehockeyd, gevoetbald. Uh, ja, over wat... dat voetbal wil ik het even hebben, want <laughs> hij heeft een aantal clubs gehad, hè? Ja, zeker. Ja, ik begon uh, bij de Baronie. In Breda, natuurlijk. In Breda, ja. in Amsterdam natuurlijk bij AFC gespeeld. Mm. Leiden, toen... Leiden was Unitas. Unitas ja, ja, dat was een ja. zaterdagsdienstje vol met studenten, die werden ja. natuurlijk uh, heerlijk door de, de boeren en de... Uh, en buitenlui afgemaakt op elke zaterdag. Maar denk... jullie hadden de beste de derde helft. van. Uh, van ja, nee, dat is altijd heel gezellig. Als ja. mensen overtuigd hadden dat we uh, met ze mee konden voetballen en schoppen. En uh, dan was het wel, uh, altijd wel heel gezellig. Ja, maar en door, je, hebt ook, je hebt dus ook bij HFC gevoetbald? Ja. Uh, ik zou je vertellen, nee. Ik heb uh, de, de, de, de kleur van HFC tegen een tegenstander nooit verdedigd. Nee, ik ben pas uh, bij HFC betrokken geraakt toen mijn oudste zoon Pieter daar ging voetballen. En ben dus uh, gewoon zeg maar de sexy-leiding de, de, uh, sexyleiding ingedoken. Maar ik heb nooit voor een hfc elftal in een competitie gespeeld. Dat nee. was toen het uh, walking voetbal werd uh, gestart. Heb je gezegd van jongens, daar, daar duik ik in. Daar kan ik wel uh, ja, mee zonder al te veel dat, schade te doen. Dat behoorgen. houdt veel spelers van het veld, hè? Want als dat, je uh, tegen hem oploopt, dan uh, je kan je beter tegen de muur, hoor. <laughs> ik ben ook <laughs> ja. altijd heel voorzichtig met mijn tegenstanders. Ja. <laughs> nee hey, Maar tegelijkertijd heb je dus ook heel veel gehokkeld, zie ik. Bij Zwartweer, Tim Breda. Ja, ja. Bij uh, op de KMA gehokkeld. Uh -huh. Bij de Luchtmacht, zelfs in Den Haag, Leidse, uh, Pinoquet. Uh, waar haalde je de tijd vandaan? Eh. Uh, nou, niet studeren? Ja, dus. ja, nou, ja. Minder, minder studeren natuurlijk. Dat, nou ja, weet je, hockey, dat, uh, dat, is, dat gaat je weekend aan op en een paar door de avondjes. En uh, in Leiden was ik ook uh, vast besloten om mijn ouders financieel niet te veel uh, tot last te zijn. Dus ik uh, werkte ook <lacht> nog als rodie als van een band. Elke vrijdag en zaterdagavond was ik op pad met een bus uh, vol met uh, instrumenten. En dan reed ik naar een optreden, met, uh, vaak met een jongere huisgenoot. En uh, dan zetten we daar de spullen op. En dan gingen we al nagelang het publiek dat daar kwam... bleven we een beetje hangen. Of gingen we naar een uh, museumpje, filmpje, McDonald's, uh, weet ik het. En dan uh, als het af, uh, optreden afgelopen was, uh, twaalf uur half één, dan uh, kwamen de mannen weer uh, oh. om het in te pakken. En dan reden we weer... Uh, naar huis, ja. uh, zoveel. Ja, nou, ik heb er niet verveeld, laat het zo zeggen. Waar is de liefde voor het cricket vandaan gekomen? Oeh, um, van de televisie, denk ik. Uh, toen ik in Leiden begon met studeren in 1982 stond de BBC het cricket nog uit. En dat was natuurlijk gewoon, het zat niet achter een decoder of achter een dingetje, ik het. Als jij gewoon BBC kon krijgen, uh, via de kabel of je antennetje, uh, weet ik het, dan kon je gewoon cricket kijken. En, uh, en dat beviel mij wel. Dat, uh, prachtig. Ik ben sowieso altijd wel een mannetje geweest van balletje slaan, balletje gooien, uh, balletje vangen en uh, balletje schoppen. En, uh, alles met de bal vond ik prachtig. En cricket uh, ook. In het jaar 82 dat ik uh, aankwam, was de, de LSC, de Leidse Studenten Cricket Club, net heropgericht. Die is oorspronkelijk van 1883, al was in de jaren 60, 70 een zoete dood gestorven. Onder al het langharig en linksgeweld dat ook de Leidse Universiteit toen uh, <laughs> over, overspoelde. En uh, in 2020 heropgericht als borrelgezelschap. Dus er kwamen er honderd mannen bij elkaar. Die kregen een mooie zelfde das. Die zongen een prachtig nieuw clublied. En uh, een aantal van die mannen waren goede cricketers. Maar die speelden dan zeg maar, in, de, in de hoofdklasse. Wat, toen de, de, de, wat nu de topklasse is. De hoogste klasse van het cricket. Maar speelden gewoon bij hun eigen clubs. Uh, en dan waren er waren ook wat mensen die uh, wat minder... Uh, uh, speelden en die het niet erg vonden... om, als ze de weekends in Leiden toch waren... ook gewoon competitie te gaan spelen. Dus we zijn helemaal onderin begonnen. was het 2D, geloof ik. Uh, daarboven had je dan 2C, 2B. Dat heb ik allemaal nog gehaald, want we zijn een paar jaar kampioen geworden. En ik heb mezelf gewoon leren... bolen en uh, een beetje betten. En uh, wat ik al zei... De, de, zoveel cricketers zijn niet in Nederland. Dus je kan... Uh, er is altijd wel een plekje voor je ergens. Dus ik heb, en daar heb ik me... Mijn liefde wordt cricket wel opgedaan. Veel boeken gelezen, veel hè, BBC gekeken. En ik ben nogal een... Uh, mijn, mijn, mijn vrienden lopen, uh, noemen mij altijd de, de wandelende databank van nutloze gegevens. Dus ik sla vrij makkelijk dingen op. En uh, ja, mijn, ik ben wel verliefd geworden op cricket. Zo later, ja. dat ik nu Terwijl ik nu ook niet echt meer speel. Uh, wel nog altijd betrokken ben bij de, hè, de wedstrijden van mijn kinderen. De wedstrijden van het eerste, tweede, derde. De veteranen, de samis van... Uh, Rood en wit. Uh, en Zelfs naar de dames, mag ik wel eens kijken. Je noemde net jouw club in Leiden 1883. Mm -hmm. In 1882 werd uh, UV en C. Hè, die, die stond in de naam. Cricketclub Hercules Echt? opgericht. Maar HFC in uh, 1879. Maar daar schijnt nou weer iets over te doen te zijn. Uh, ja, daar is voortdurend discussie over. En, uh, nou ja. We uh, houden het ja, gewoon het, zo, hè? Ja. Het lijkt mij ook. Maar goed, het blijft uh, een beetje onduidelijk, uh, begreep ik, overal uit. Er is, uh, er is een nieuwe hard gras uit. Ik geloof nummer 100 ergens in de 20. Ja. Ik heb ze allemaal vanaf, uh, vanaf het eerste kwartaal uh, nummer tot uh, nu... Uh, uh, heb ik ze thuiskeurig in de kast staan. Uh, ik denk dat ik 90% wel gelezen heb ook. Want het ja. is een schitterend blad om uh, ja, dingen over voetbal te lezen. Uh, en daarin uh, wordt uh, weer eens... Uh, uh, uh, na, na uitvoerig onderzoek uit de doeken gedaan... Uh, uh, waarom uh, HFC niet echt kan bewijzen dat ze in 1879 zijn opgericht. Er zijn ergens nog wel notulen dingetjes kwijtgeraakt... van een oprichtingsvergadering, die er al dan niet geweest is. Dat weet je natuurlijk niet. Uh, het gekke is dat uh, uh, de rood en witters... Uh, hun, hun uh, notulen en hun oprichtingsverklaringen en de dingen allemaal wel hebben... En daarin blijkt dat zij dus van 1881 zijn. Um, en dat er nu uh, boze stemmen beweren... dat uh, uh, HFC eigenlijk is opgericht door Rood en Witters... die weer voortkwamen uit een andere cricketclub uh, Rood Zwart. En er waren Progress en er waren er andere heel veel clubjes in die tijd, in die jaren. Uh, dat is natuurlijk wel prachtig om dat te lezen uit dat hardgasnummer... Um, waren er verschrikkelijk veel. Uh, voetbal was toen een, een, ja, hoe zou ik zeggen, een studentensport. Ja. Een soort sport voor rijke, uh, rijke luister, jongeren En cricket was dat in principe ook. En, en, en cricket was in principe eerder georganiseerd dan, dan voetbal. Veel voetbalclubs komen ook voort uit cricketclubs. Ja. En uh, het zou natuurlijk helemaal niet zo gek zijn... als de HFC inderdaad uit rood en wit voortgekomen was. Alleen de HFC'ers uh, HFC uh, staan in principe op het standpunt... dat zij uit... 1879 zijn, dus de oudste voetbalclub. Want er is een oudere club natuurlijk in... Deventer, UD, Koninklijke UD... die in 1875 is opgericht. Maar die is opgericht als cricketclub. Zoals zoveel clubs zoveel in de tijd. Ja. Ja, dus dus okay, uh, HFC, de oudste... Uh, prima, het is allemaal goed. <laughs> je hebt uh, ook je platenkeuze opgegeven. En mm. uh, Charles heeft die alweer keurig klaarstaan. Ja, ik wil uh, even terug naar jouw tijd... bij de, bij de Koninklijke militaire Academie. Want hoe was nou de verhouding... meisjes, jongens daar... Uh, ja. Er waren in het jaar 1978 ja. op, uh, ik geloof, 150 kadetten, drie meisjes aan. Kijk. Want uh, we hebben ook even jouw medisch dossier hebben opgevraagd. En daar blijkt uit dat je diverse malen dokter Buzzert uh, hebben bezocht. Op zoek naar meisjes. Hij luister altijd nog naar waar het horen en uh, het sportprogramma van Zandvoort Lunst. En uh, ik moet eventjes een mededeling tussendoor doen, want normaal is het uh, gebruikelijk dat we rond de klok van half één en de klok van half twee, dus nieuws gaan vertellen. Alleen onze redacteur die is nog met vakantie, dat is Jorst Jong. En die gaat dat in de toekomst allemaal voor ons regelen redactioneel. Dus onze excuses, maar het nieuws moet u even ontberen uh, vandaag nog. Oh, heb je nieuws? Nee, ja, we hebben een prachtige oplossing gevonden. Oh, oh, kijk. Want er is iemand in Zandvoort die alles weet over het nieuws in Zandvoort. Dat is namelijk Heli Jansen. En aangezien uh, dit weekend Max Stappen weer gaat rijden... en uh, half zeker. Nederland in uh, Franco-Jean. Ja, zeg dat. Maar Heli Jansen zit nog in Zandvoort... en die heeft nieuws over de lotushistorie in het Zandvoort Ja, zeker. Wat wilt u weten? Ik hoor je heel snel. Oh ja, wat willen we weten? Nou, wat is ja. dat precies? Wat, wat is er te zien in het museum? Nou, de, we hebben dus uh, een overzicht van 50 jaar Lotus. En dan de verbinding Lotus in Zandvoort. Dus uh, alle mannen die uh, met een Lotus hebben gereest. Tijdens Grand Prix en tijdens uh, historische Grand Prix En die, uh, die, dat laten wij zien, dat verhaal. En uh, ik weet niet of je het Haarles Dagblad hebt gelezen. Er is een... Uh, Twee pagina's groot met het hele verhaal ervan. En we hebben memorabilia, zoals ze dat ook uh, noemen. Mooi woord. Hè? En uh, hebben dingetjes en heel veel lezen. En uh, een echte Lotus-auto, Lotus 20. Nou, kon haar de deur niet in. Maar het is gelukt met Verenigde krachten. Dus we hebben weer iets heel geks staan. Wat leuk, joh. Die tentoonstelling is wanneer? Hier... Uh, heel. Die gaat vanmiddag open. Uh, Jan Lammers opent, uh, Erik Weijers van het circuit, wethouder Gerard Kuipers en Jan Bart Broertjes van de Lotus Club Holland. En hoe laat is dat? Om vier uur Ons en vier iedereen uur. is welkom. Oké, okay. Hartstikke leuk. En, en, en wat zijn de openingstijden van het museum? De openingstijden, wij zijn open van woensdag tot en met zondag van 1 tot 5. Ja. En voor de parade, want die krijgen we dus volgende week. Ja, dat... zijn wij open tot uh, tien uur. Dat wordt leuk. Ja, ja. Dat, wordt, dat wordt genieten. Want er komen ook allemaal lotusvoertuigen voor het museum te staan. En dat is echt de DNA van Zandvoort. Je ziet één die parade door het dorp. En dan s'avonds dan, dan worden ze natuurlijk ook allemaal neergezet. En dan zie je iedereen lachen als, als ja, kinderen in een speelgoedwinkel. Ja, zo voelt iedereen zich ook, hoor. Ja, ja. Dus, zoiets moois. Ja. Heel, leuk, heel leuk nieuws, uh, Hilly. Dank je. Heb je verder nog nieuws? Uh, nou ja, dat we volgend weekend met z'n allen de historische Grand Prix weekend uh, gaan vieren. Met de classic car parking en met de tentoonstelling en met het fantastische programma op het circuit. Ja, heerlijk. Ja. Mooi. Vorige week was trouwens ook heel leuk, hè, met, met die Duitse DMB of ja, wat Ja, DTM, DTM. Heel druk, ja. heel druk op het circuit, ja. ja. Maar dat wordt er dus de komende weken ook weer? Ja, historisch, dat, ja, dat hoort zo bij Zandvoort, ja. Oké, okay, zeg nog één keer, het Zandvoort Museum is open. Wanneer? Woensdag tot en met zondag van 1 tot 5. En ik zou zeggen, iedereen er naartoe, hè? Het is de moeite Absolute. waard, zeker met die ja. auto's. En heel je ook nog even die, die tijdstip ja. wat die auto's allemaal komen, zeg maar, voor, voor het museum. Uh, dat is vanmiddag om vier uur en ja. tijdens de parade. Dan rijden ze mee in die optocht, weet je wel. Ja. En daarna zetten de lotussen het allemaal voor het museum neer. En dan is het tot uh, tien uur s'avonds gratis geopend. Oh, oké. Okay. Hele Jansen, hartelijk dank. Heel graag gedaan en een fijn weekend allemaal. Jij nee, ook, okay. wel. En okay. veel succes vanmiddag. Ja, Dag. Ja, Dag. Ja, en dat zal allemaal wel lukken, want uh, het zonnetje schijnt. Gaan we voor muziek of gaan we nog door, mannen? Uh, Gerard zit hier natuurlijk nog steeds schiet, ja. Heb je iets met auto's <laughs> of niet? Uh, ja en nee. Ja en nee. Ik, uh, maar autosport niet? Echt. Nee, nee, nee. nee, nee. Weet je, ik, ik, natuurlijk volg ik Max. Ik vind Max uh, ja. een geweldig manneke. En uh, voor mij mag hij uh, uh, volgend jaar wereldkampioen worden... in een uh, misschien iets betere auto dan wat hij nu heeft. Ja. Hij heeft, dan... uh, heeft overigens uh, vanochtend in de vrije training de vierde tijd gereden... maar. Dat zegt nog niks. Maar goed, hij zit er wel weer bij. Hij is wel uh, samen met zijn teamgenoot uh, een goed gesprek gehad. En ze zijn samen tot overeenstemming gekomen... om uh, zoveel mogelijk punten te gaan scoren vanaf nu. En elkaar te helpen. Dus dat okay. is zou mooi. Nou, dat uh, zou mooi zijn. Ja, nou, hij kwalificeerde zich vorig jaar geloof ik als tweede. Hè? Dus, ja, uh, ja en, maar toen lag hij in de eerste bocht alweer uit. Ja, dus, oh, uh, ja. Uh, ja. ja, ja uh, uh, 100.000 man op de tribune voor hem. <laughs> en mm. dan, uh, dan is het wel zuur. Maar dus ik hoop dat hij... Uh, het wat langer volhoudt deze keer. En uh, wellicht uh, nog iets moois kunnen laten zien. Ja, maar zo. qua auto's, nee, verder. Maar nou, jij... nee, weet je wat? Ik rij zelf in een uh, 15 jaar oude bak. En hmm. uh, die is gewoon lekker groot en makkelijk. Uh, en er kan heel veel spul in voor uh, rood en wit en HFC. Weet ik het als er ja. wat uh, versjouwd moet worden en uh, verder. Jullie hebben nu een eigen veld, hè? Op het oude THB of nog steeds THB. Ja, het is, het is nog steeds THB. Het sportpark ja. Eindenhout. Ja. Jullie zijn daar eigenlijk dag en nacht bezig geweest om het voor elkaar te krijgen. Het ziet er mooi uit. We zijn, we zijn heel blij met het resultaat. Uh, we hebben natuurlijk. Uh, dit is een, een lastig eerste jaar, omdat je uh, A de hele uh, verhuizing moet bewerkstelligen. Daarnaast uh, hebben de mensen van THB. Uh, natuurlijk ook niet precies geweten wat ze in huis haalden. En die uh, THB is uh, niet meer zo groot als club. Uh, hebben nog twee jeugdteams en één seniorenteam. Uh, maar zitten daar al wel, uh, ik geloof, ruim 40 jaar op dat sportpark. En, en zij zijn dus duidelijk de, de oudere partij die nieuwe mensen verwelkomen. Dat hebben ze heel aardig gedaan. Heel, heel heerlijk, aardig, heel goed. Zijn Absoluut. Dus, ja. uh, Misschien hebben zij in het begin een beetje gedacht van... Jezus, wat, we, wat halen we nou binnen? Kijk, het is dus toch iets, iets uh, toch wel iets ander, iets ander volk. Uh, wordt iets anders beleefd. Um, het uh, is natuurlijk veel meer gemixt dan, uh, dan het voetbal. Ook al is het... Uh, als je op HFC bijvoorbeeld nu kijkt... zie je steeds meer meisjesvoetbal. Dus officieel is de club dan uh, gemengd. Maar daar, daar hebben de mannen natuurlijk nog veel meer het, uh, het boventouw. Hm. Uh, Cricket wordt natuurlijk al, al, al sinds jaar en dag... Uh, de, de rood en wit dames zijn in de jaren negentig... en begin jaren uh, nul, zeggen we dan, geloof ik... een uh, kampioen van Nederland geweest. Dus ook al is het... het, het, het is, je moet het allemaal in, in perspectief zien natuurlijk. Hè? Cricket is in Nederland geen grote sport. Dames cricket is natuurlijk niet enorm groot. Maar het bestaat natuurlijk wel. En het is... Uh, Binnen rood en witte, een wezenlijk onderdeel van, van onze club. Uh, natuurlijk, verder zijn er uh, moeders, vrouwen, vriendinnen, weet ik het. die uh, wat eerder de weg naar het sportpark vinden. Uh, misschien niet voor een hele dag, maar voor eventjes. Uh, dan dat er uh, dames naar het voetbal uh, komen kijken. Je komt niet altijd naar je man kijken die in veteranen drie uh, uh, afgezaagd wordt uh, door, uh, door wie dan ook. Um, uh, bij cricket is het makkelijker om even te komen zitten. Dan zit je even een half uurtje en dan, uh, dan ben je weer weg. Uh, Gezelligheid uh, valt wel op, vind ik. Het is, het is, het is wat... Uh, ja, het is, wat, het is, het is uh, gezellig. Het is ook wel rustiger natuurlijk. Hè? Kijk, een voetbalwedstrijd duurt anderhalf uur. Daarin, daaromheen heb je natuurlijk een, uh, een, een, een, uh, uh, een, een opbouw en een afbouw... van, van, van uh, spelers komen naar het veld en klaar. Dus binnen twee uur is alles... Gebeurt. Bij Wij is het natuurlijk niet zo. Stel dat er een wedstrijd om, om ons, ons eerste speelt op het ene hoogste niveau. Die wedstrijd begint om 11 uur. De jongens zijn om half tien op de club. Beginnen om 10 uur met hun, uh, met hun voorbereiding. En komen we in principe als de wedstrijd uh, uh, maar lang genoeg duurt. En uh, dat uh, is een kwestie van: je hebt uh, 300 ballen. Uh, om, om te bolen. Die uh, gaan in overs van zes ballen. Dus je hebt vijftig overs per team. Want het gebeurt dat niet, niet iedereen uitgaat. Dus dat je allebei de partijen vijftig overs uh, bolen. dan ben je zo uh, zeven uur verder met lunchen. Ja. Uh, ja. Dus dan sta je om zes uur uh, s'avonds nog steeds op het veld. Mijn geachte collega Ron zei in het begin... ik begrijp er helemaal niets van... maar het is een heel makkelijk te begrijpen sport... Uh, ja, kijk, iedere sport heeft wel, wel regeltjes die dingen moeilijk maken. Maar in principe is het natuurlijk een balletje gooien, balletje slaan, balletje vangen. Uh, heen en weer lopen om runs te maken. En je kan, uh, net zoals je bij uh, honkbal op een honk uitgevangen kan worden... Uh, ah ja, door een goede aangooi, kun je bij cricket ook run-out gaan. Uh, alleen um, uh, bij uh, cricket is het uh, zo dat je het hele veld om... Uh, het, het binnenste speelpark, de, de pitch die we dan gebruiken. Je hebt een wicket, drie paaltjes. En uh, nog een wicket, drie andere paaltjes. Die staan op iets meer dan 20 meter van elkaar... in het midden van het veld. En je kan uh, als bowler gooien telkens zes ballen van één kant. En dan wordt er weer van de andere kant gegooid. Uh, en de bestman mag in principe overal naartoe slaan. Dus die, die, die kan recht vooruit slaan. Die kan daar achter slaan. Die kan, uh, en die kan door de lucht, die kan over de grond. Um, uh, door de lucht slaan is natuurlijk... Uh, is het risico dat je uitgevangen wordt. Uh, een ander verschil met honkbal... is dat er geen uh, handschoenen gedragen worden. Uh, dus het is nog eens lastig. De bal is hard. En uh, niet iedereen is even goed in het, uh, in het vangen... en vasthouden van die, uh, van die ballen. Maar... Alleen de wicketkeeper die achter het wicket staat... heeft handschoenen en uh, leggers. Oké, okay, en uitvangen, dat betekent ook... dat de batsman dan direct van het veld verdwijnt? Of die, ja, heeft een ja. een run? Uh, nee, nee run, die, die is, run. is klaar. Die is uh, klaar. Okay. Ja, het kan dus zijn dat jij... Uh, de eerste bal die je op een dag krijgt, uh, denkt van: mwah, lekkere bal, die ik hard weg. En ja, die wordt, uh, gevangen. En wordt gevangen. En dan ben je klaar. Ja. Als, uh, als... En, en um, uh, dan die drie paaltjes waar we het <gacht> altijd over hebben, dat liggen ja. van die dwarsliggetjes op. En, mm -hmm. en als bowler probeer je die te raken, denk ik. Hè? Nou, je hele wicket. Het hele wicket is je doel, zeg maar. Oké. Okay. Maar uh, voor het uh, uitrunnen van. Uh, een batsman die dus naar de overkant wil lopen... en dan op een gegeven moment zijn bed of een gedeelte van zijn lichaam voedt... weet ik het, over een lijn moet hebben. Mm -hmm. En dan heeft hij de run uh, uh, uh, gelopen. Uh, voordat hij daar is, kan je als, uh, als fielder of als wicketkeeper het wicket breken. En het wicket breken betekent als er een van de twee beelds... dat zijn die twee dingen die, uh, ja. die je net vertelt, die daarbovenop liggen... Ja. die liggen los op die, uh, op die drie stums, zoals die de, de opstaande uh, uh, houten dingen heten. Uh, als die... Uh, uh, dislodged zijn... zoals dat in het Engels zo mooi heet. Dus als, er, als die los zijn van... van, uh, van hun liggende positie. Dan uh, op dat moment wordt er gekeken... of de bestman over de lijn is of niet. En of die uit is of niet. En dat kan natuurlijk... Uh, uh, hele vermakelijke tafereelen opleveren. Het kan natuurlijk zo dat mensen gooien de bal... naar een fielder of de wicketkeeper... die bij een wicket staat en die dan het wicket moet breken... zoals dat zo mooi heet. Soms gaat het wel eens mis. Dan uh, uh, breekt de, de, de wicketkeeper of de fielder... Breekt het wicket voordat hij de bal in zijn handen heeft... of hij laat de bal in de actie vallen... Uh, dan is de, de batsman dus niet uit die gerund heeft. Nou, dit maakt het allemaal wel heel erg ingewikkeld. Ingewikkeld, ja, maar precies. Nee, ja. Maar goed, even daarvoor nog. Hè, als ja. de bowler gooit en de batsman mist. en hij de, dat wicket wordt geraakt door het balletje. is hij ook uit? Dan is hij uit. Ja. Ja. Okay. ja. Maar als hij dus de bal slaat door de lucht uit het veld. Ja. krijg je een zes, zes punten. krijg je zes, ja. zes runs gewoon ja. klaar. De, ja. Dan, de, de, hoef, je dan, je dan vlof, hoef je niet meer te redden. Over de grond vier. En als ze gewoon heen en weer lopen... gaat het over het aantal keren dat ze heen en weer lopen. Okay. En zo kom je aan die hoge scores. Nou, we hebben nu alweer even genoeg wiskundigen gehad, dacht ik. Uh, nou, Hennie, of wiskunde, of niet? Het is de uh, king of sports. Ik zeg nee, nee, zeker, zeker. Maar laten we even naar muziek luisteren. Dat stop? lijkt me een goed idee. Ja. Wat heb je staan? Uh, nou, zo? onze gast heeft een, een zeer uitlopend uh, repertoire opgegeven... waarvan wij zullen gaan genieten. Want uh, nu is het tijd voor uh, de zon. Die schijnt met Bob Marley en de Wheelers. Stop jullie Het zijn nu allemaal een uh, zeer smakelijke heenstoel, luisteraars en uh, drukprogramma. We hebben al uh, de volgende gast weer aan de telefoon. Dus we gaan snel weer naar onze presentatoren. Ja, nog even. Uh, Bob Marley is natuurlijk heerlijk. Ik heb hem jammer genoeg mo nooit mogen spreken. Maar uh, reggae bands uh, en ik moet zeggen ook hiphoppers waren wel de lastigste uh, groepen om te spreken. Want als ze dan naar Amsterdam kwamen, waren ze zo <lacht> apenstoond <lacht> dat er geen... Geen normaal woord uitkwam, echt waar. Dat was verschrikkelijk altijd. Ik heb het gehad met Eminem. Eminem, hè, de, de, toch toen eh, wereldberoemd natuurlijk, als, eh, als eh, rapper. En eh, die kwam voor het eerst met zijn passie, die 12 kwam hier naar Amsterdam. En die zat in een hotel in de binnenstad. Nou, het was onmogelijk. Onmogelijk. En het, de lucht die was zo zwanger dat ik zelf ook uh, behoorlijk uh, stoont raakte, volgens mij. Mm. <laughs> maar goed, dit terzijde. We hebben iemand aan de lijn. Ja, en die is niet stoont hoor. En die is niet stoont. Die dus. is klaarwakker. Nee. Niet waar, Joop van Nes van de Zandvoortse krant? Dat is wel heel lang geleden. <laughs> ja, zeker, ja. Ja, ja, ja, ja we zijn er weer een leuk verhaal trouwens, uh, Rood. Ja ja, ja, ja, ja, nee, zeker. Dankjewel, Joop. Maar uh, hoe is het met jou? Ja, uitstekend, dank je vriendelijk. Goed zo. De, de sporten gaan weer beginnen. We hebben een, de, de, de een heerlijke zomer gehad, Joop. Ja, in Zandvoort wel, denk ik. Want, een paar Want uh, het, het ene na het andere Europees kampioenschap... wordt door de Zandvoortse sporters aan elkaar geregen, zoals jij schreef. Ja, was, was het er ook zo? Ja. ja het is toch, toch geweldig wat er allemaal gebeurd is, laat het eerlijk zijn. Nick Europees kampioen, met het Nederlands ja. handbalteam onder de 23. Geweldig. Geweldig. En. Hoe uh, um, um, uh, heet ze? Jackie uh, Huiben. Ja. Europese kampioen geworden. Ja. En er zijn er nog een paar. En dat is. Uh, ja, ik, ik vind dat super. Met name als de jeugd het gaat worden. Dan, dan, dan heb je die potentie om, om gewoon als, als land, als Nederland. Uh, heel hoog te kunnen eindigen. in allerlei uh, ja, competities, zeg maar. Ja. Jackie Huiben trouwens, waar je het net over had. die was in 2013 de tweede kinderburgemeester van Zandvoort. Ja. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Bloed was toen ze al de eerste keer geïnterviewd ge ge werd. Ja. En, ja, vier jaar geleden. En op die leeftijd is dat het, is het heel veel natuurlijk. En uh, ja, na nooit verwacht dat ze... Ik, ik wist dat ze toen al softballen. Maar nooit verwacht dat, dat ze zo hoog zou komen. Zo hoog zou eindigen. En dat ze gewoon in het Nederlands uh, team zou gaan spelen. Ja, leuk, Geweldig. Ja. ja, helemaal goed. Helemaal en dan goed. wil ik het met jou nog even hebben over Imke van der Aar. Ja. WK. Ja, ja. ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik wist niet wat ik hoorde toen, ze, toen ik van haar, moeder, toen ze, haar moeder vertelde dat ze naar het WK ging. En dat, heeft, dat was het gevolg van het een en het ander. Er waren anderen geselecteerd die raakten dan wel gebaseerd of waren, eh, wilden gaan stoppen. Maar goed, ze is er wel naartoe gegaan. 19 jaar. De allereerste keer dat ze, dat ze een seniorenkampioenschap mee mocht maken. Dat was een WK, een wereldkampioenschap in Schotland. Helaas is dat uh, uh, niet goed afgelopen. In de eerste ronde kregen ze uh, klop, maar niet zomaar klop. Ze verloren met 2-1. En de cijfers waren echt uh, behoorlijk. Uh, dat je zegt, nou, het had net zo goed een dubbeltje aan de andere kant op kunnen vallen. Dat was in de, was de dubbel, in de... maar hoe was het in de single? Dat, nee, ze ging alleen als dubbel daar naartoe. Ze heeft geen, niet gesingeld. Uh -huh. Ze uh, mixed, uh, ging ze daar naartoe. En... Uh, ja, dat, het, is, het is aan de bond natuurlijk om aan te wijzen hoe en wie daar naartoe gaan en wat ze daar gaan doen. En zij was dan geselecteerd om met haar uh, uh, mixed partner daar te gaan spelen. Het is natuurlijk een geweldige ervaring, laat we eerlijk zijn. Ja. Wie kan zeggen op 19 jaar leeftijd dat hij een WK heeft gedaan? Weinig ja. mensen denk ik. Samen met Jelle Maas, hè? dat is uh, een heel sterk duo. Ja, hè? ja, ja, ja. ja. Um, ik denk een van de sterkste... Die dat de uh, Nederlandse... Uh, herbergen op het ogenblik. Ja. Uh, uh, ik denk dat we daar nog uh, van kunnen horen... als uh, dit zo doorgaat. Behoorlijk zelfs. We gaan even naar uh, het voetbal. Want ja. dat belooft voor Zandvoort... Een, uh, een prachtig seizoen te worden. Ja, ja, ja. Het, uh, ik heb de eerste paar wedstrijden gezien... en die waren... Uh, nou, laat ik zo zeggen... niet goed. De eerste wedstrijd was... Sowieso, na een week trainen, dan kan je niet eens een wedstrijd spelen, denk ik. Maar het ja. was een oefenwedstrijd met de eerste helft elf jongens en de tweede helft elf jongens. Maar, ja. euh, de tweede wedstrijd had wat meer, wat, wat meer importantie. Dat was tegen Overbos. Ja, en Overbos is natuurlijk een tegenstander die je dit jaar tegen in de competitie. Ja. En die, dat liep goed af. ze zou het alleen vergeten om nog een paar doelpunten erin te, te schieten. Ja. Want... Als... De gelegenheid was er, ik ben erbij geweest. Was... 5-1 is niet slecht ja, hoor, als je met 5-1 wint. Nee, Overbos heb ik het over. Hè. Ja. Overbos was 2-0. En dat, dat, dat zou zomaar 8-0 kunnen zijn, ja. denk ik. Okay. Ja. En dan later, dan win je met 5-1. En je zat al in de zesde minuut met 1-0. achter. Hallo? Ja. ja. Uh, de keeper van Zandvoort stond er veel voor zijn doel. En de spits van, uh, van de tegenstander die zag dat. En die mikte die bal prachtig mooi erin. En dan sta je ineens N0 achter. En dat is het vechten, vechten, vechten, vechten. En natuurlijk een nieuw team, nieuwe spelers. Er waren een paar bij waarvan ik zeg, nou, die, die mogen een beetje minder egocentrisch worden. En um, je gaat pas in de twintigste minuut van de tweede helft kom je gelijk. En toen was eigenlijk die band gebroken. Dat was toen, tegen uh, Rijnvogels, hè? <coughs> ja, inderdaad. Ja. Uh, tegen tweede van Rijnvogels, overigens. Ja, dat mag en, um, ja, goed, het is wel een, een nuanceverschil, laat ik het zo zeggen. En ja, toen, toen liep het eindelijk. En um, daarna een weekje, dinsdag daarna, DSV uit. Ook voor de HD Cup. Voor de 3-3. DSV is wel een derde klasse zondag, volgens mij. Ja. En ja, dat vind ik toch knap. Ja, zeker. Een nieuw team. Maar ze hadden en, al kunnen winnen daar, hè? Heb ik begrepen. Ja, dat heb ik ook begrepen. Ik ben er zelf niet bij geweest. Maar ik heb begrepen dat, uh, dat Zandvoort eigenlijk een beetje pech heeft gehad daar. Ja. En dat uh, deze uh, DSV gezijnd heeft. Laten eerlijk zijn. Ted Sonnier, komt... de, de trainer van, de nieuwe trainer van Zandvoort... zal nog wel wat moeite hebben om al die individuutjes tot een team te smeden, denk je niet? Ik denk dat het ontzettend moeilijk zal zijn. Het is absoluut niet gemakkelijk. Ik weet dat de, dat de intentie er is van de heren, de nieuwe heren, om zich te, te schakelen achter de, wat de trainer wil. Er dus, zijn uh, er toch twee of drie van waarvan ik zeg, nou, dit mag wat meer uh, teamgeest inkomen. Uh, Ma mag ik hem noemen? Uh, zeg jij maar. Een water? Ja, inderdaad. Daar hebben we het inderdaad over. Um, een, een heel erg egocentrisch figuur die ontzettend goed kan voetballen. Ongelooflijk maar goed als, voetballen, maar, maar het is geen teamspeler. Zegt, nee, als je zegt, ik kan hem inzetten voor een team, dan, dan, dan wordt hij nog veel beter. En op het einde van de manier kan hij dat niet. Nee, ik durf wel een voorspelling te doen. Als het Ted lukt, Ted Tournier, om er een team van te maken. Ja, dan is de, dan uh, is de gelopen... titel. Uh, die, die kan je al opschrijven. een ja, gelopen koers dan. Ja. Ik denk dat geen team in, in, deze, in die derde, derde klasse competitie. sterk genoeg is dan om Sans te kunnen verslaan. Pff, maar het is natuurlijk weer uh, het, uh, het, uh, het, uh, het, uh, de glazen bol kijken. Hè? Ja. Hey, morgen wordt er gespeeld om de KNVB-weken. Ja. Uh, die wedstrijd begint uh, om drie uur, zoals eigenlijk altijd, hè, op zaterdag. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, Normaal gesproken begint het altijd om half drie. Hè. Oh, oh, nu begint het om drie uur. En daarom heb ik ook in de krant uh, uh, uitroeptekens erachter gezet. Uh -huh. en morgen is het tegen Rijnsburgse boys. Dat is een oefenwedstrijd. Vriendschappelijke wedstrijd. Wanneer? Maar ik dacht dat ze tegen... Ja, ik, het was verkeerd, verkeerd vermeld in de krant. Oh, ja. Uh, Wanneer is Westzaan dan voor de beker? Dat is volgende week zaterdag, de 2 september. Ook om drie uur? Dan speelt ze tegen Westzaan. Uh, dat is ook om drie uur. Uh, even kijken. Ja, drie uur. Maar morgen is het ook om drie uur. Uh, nog uh, gaan we even terug in de agenda. Twaalf uur heb ik hier staan. Twaalf uur? Ja. Het, het wordt nu wel heel uh, erg onduidelijk, Joop. <laughs> ik weet nu niet meer waar we het over hebben. Ik probeer het te volgen, maar... De... Hoe, hoe komen we erachter wat de echte aanvangstijd is? Want anders komen er allemaal mensen nou, voor niks om drie uur. Dat, dat, heb ik, dat heb ik nu even hier opgezocht. Twaalf uh, uur, morgen, 26 augustus, 12 uur is twaalf uur, SS Zandvoort... Eén tegen Rijnsburgse Boys 2 een vriendschappelijke wedstrijd. Oké, okay. nou, als het niet klopt, dan uh, Justin de Luiten zit vast nee, ik, te luisteren. Ik, ik, ik, ik heb net de, de nieuwe website van SOS Santos opgeklikt. Ja. Die ziet er heel wat beter uit dan de vorige, moet ik eerlijk zeggen. Heel goed. Uh, en uh, ja, dus, een website is zo ontzettend belangrijk. Uh, niet alleen voor verenigingen, maar voor eigenlijk voor elke zichzelf uh, respecterende onderneming, uh, noem maar op, is een website vreselijk belangrijk. Zeker. Okay. Ik had je wel verwacht in de studio, Joop. Ja, um, dat had ik ook van plan. Maar volgend was ik uh, weer voor een bezoek in het ziekenhuis voor een injectie eh. in mijn oog. Eh. En uh, ja, daarna had ik nog een interview met, uh, met de burgemeester. Dus ik, ik, ik was gewoon druk, klaar. Kan gebeuren, hè? Uh, ja, daar ben je journalist voor. Uh, ja, ik, ik klaag ook niet. 24-7. <laughs> ja, absoluut. <laughs> Zo is dat. Helemaal goed. Volgende plaat is voor jou. Zo is dat. Dank je. Gekozen door Gerard de Graaf. Tot volgende week. Dag, Dag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 Rock, rock rhymes, uh, one, two, three, four, several one, times, uh, heavy rotation played by every kind, uh, radio station blessing every mind, uh, we crossing boundaries like every day, You Robbie, Bobby, Bobby, being the on the fake, we got, we got, tab magnification, sun's tab magnified like every day, yes, yes, yeah, you know we never stop, we never rest, yeah, the black up easy to keep the pokey fresh, yeah, and we won't stop until we get ya, till we get ya, say yeah. Ja, luisteraars, met het uh, nummer uh, van Ace of B Beautiful Live gaan we eruit uh, voor uh, het nieuws en de reclame We zijn zo weer en de volgende uur nog bij u terug. Tot zo.